بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لصدري ويسر لي امري Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Beste broeders en zusters Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Het voelt altijd goed om een bladzijde te openen waarop de epische glorie van de islamitische historie wordt beschreven De eerste spreker, onze broeder Abdul Jabbar, had iets minder geluk Hij sprak over een zwarte bladzijde, maar desalniettemin ook uh, zeer uh, belangrijk, misschien nog wel belangrijker zoals hij zelf aangaf dan hetgeen ik ga vertellen wie de geschiedenisboeken induikt die zal daar een reeks glorieuze hoofdstukken in aantreffen waar geen enkele andere natie zijn naam onder kan zetten behalve de islamitische natie. en binnen dat hoofdstuk is het mijn taak vanavond om een bladzijde te openen ...en verslag te doen... ...van een gebeurtenis... ...die niet alleen de islamitische wereld veranderd heeft... ...maar de wereld in het algemeen. Een gebeurtenis waarmee een nieuw tijdperk aanbrak. Een tijdperk van kennis en ontwikkeling... ...van beschaving en cultuur. Een gebeurtenis die het Europese continent verlichtte... ...terwijl zij aanvankelijk gewikkeld was... ...in een deken van onwetendheid en achteruitgang. Een gebeurtenis... Die je kunt omschrijven als een opkomende zon na een lange donkere nacht. En deze gebeurtenis is Feth al-Andalus. Oftewel de opening van al-Andalus. Oftewel de verovering van al-Andalus. Maar voordat wij deze bladzijde gaan openslaan. Moeten we eerst stilstaan bij het nut van de bestudering van de historie. Vroeger op de middelbare school vond ik geschiedenis weliswaar een leuk en interessant vak, maar ik begreep niet wat ik eraan had. Wat had ik eraan om te weten hoe de Romeinen waren verslagen en hoe Napoleon was verslagen? Maar dat was voordat ik in de Koran had gelezen. Walan en je zult in de, sunnah, in de sunnah van Allah... ...in de werkwijze van Allah... ...geen verandering aantreffen. En je zult in de werkwijze van Allah... ...geen aanpassing aantreffen. Allah subhanahu wa ta'ala... ...die heeft deze schepping gemaakt. En uit zijn barmhartigheid... ...het is een gunst... ...uit die barmhartigheid van hem... ...heeft hij de interactie... ...tussen de schepsels onderling... ...en de interactie tussen de schepsels en de natuur... ...die heeft hij... ...onderhevig gemaakt aan vaste wetten. De natuur is door Allah geregeld door wetmatigheden. Wetten die onveranderlijk zijn. Bijvoorbeeld, als water de 100 graden bereikt... ...wat gebeurt er dan? Dan gaat het koken. Als je iets loslaat, dan zal het vallen. Vuur, verbrandt. Dat zijn wetmatigheden die Allah heeft bepaald. En het is een banghartigheid voor ons dat die wetmatigheden bestaan. Want kun jij je een leven voorstellen waarbij die wetten elke dag veranderen? Dus dat het op de ene dag twintig minuten duurt voordat je een glas thee hebt gezet en de volgende dag duurt het twee minuten. De ene dag spring je uit het raam en blijf je zweven terwijl je de volgende dag hetzelfde doet en naar beneden dondert. Het is een barmhartigheid voor ons dat die wetten bestaan. En zoals Allah subhanahu wa ta'ala wetten heeft gemaakt in de natuur, zo heeft hij ook vaste wetten gemaakt in de schepping. Dat wil zeggen, het traject dat mensen in hun leven afleggen, is ook onderworpen aan vaste wetten. Slagen in het leven geschiet altijd langs dezelfde weg. En uh, verlies in het leven of falen in het leven heeft altijd dezelfde Oorzaken. En dit geldt voor individuen, voor groepen, voor landen en voor koninkrijken enzovoort enzovoort. Om als rijk aan de macht te komen, om als, als koninkrijk of als, als, als uh, een groep mensen aan de macht te komen. Moet je een vaste route bewandelen die Allah subhanahu wa ta'ala heeft bepaald. En wanneer zo'n rijk ten onder gaat dan zal zij ook een route bewandelen... waarvan Allah heeft bepaald dat dat een route is... die uitmondt in vernietiging. Dat zijn de vaste wetten van Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Je zult in deze vaste wetten... in deze wetmatigheden... geen enkele verandering of aanpassing aantreffen. En daarom is het van belang voor ons... om de geschiedenis te bestuderen. Om te weten hoe onze ouders de glorie van de islam hebben gevestigd op aarde. Maar ook om te weten... hoe onze voorouders ten onder zijn gegaan. Zodat wij daarvan kunnen leren... en die misstappen kunnen overslaan. En voornamelijk in deze tijd... waarin wij nu leven... is de bestudering van geschiedenis... of de relevantie van de bestudering van geschiedenis... hoog. Want vandaag zijn er namelijk... tekenen zichtbaar... die erop wijzen... ...dat de ummah haar periode van zwakte aan het afsluiten is. En dat er een nieuwe dageraad voor de deur staat. De periode van overheerst worden... ...daar komt langzaam aan een einde aan. En er dient zich een nieuwe periode aan van overheersen. Dus voornamelijk in de tijd waarin wij leven... ...is het van belang om van de geschiedenis te leren... ...en de misstappen die onze voorouders hebben gemaakt... ...om die te ontwijken. En el endelus, het hoofdstuk wat wij vandaag hier hebben proberen te openen... ...is een zeer geschikt leerboek voor de umma. Want in deze periode van 800 jaar geschiedenis... ...we praten niet over een eeuw of twee zoals de Verenigde Staten nu aan de macht is. We hebben het hier over 800 jaar islamitische geschiedenis. En in deze 800 jaar zien wij voorbeelden van vooruitgang en voorbeelden van achteruitgang. We zien voorbeelden van helden... En we zien voorbeelden van verraders. We zien voorbeelden van periodes van Izzah en Jihad aan de ene kant... ...en periodes van dhul en, en, en vernedering aan de andere kant. Dus alle lessen die de natie nodig heeft, leren wij in deze 800 jaar. En vandaag openen wij een glorieuze bladzijde. Althans, dat is mijn taak, namelijk de opening van Al-Andalus. En el Andalus is de benaming voor het Iberische schiereiland. Wat we vandaag Spanje en Portugal noemen, dat schiereiland, dat heet het Iberische schiereiland. En voordat de moslims het kwamen verlichten met hun opening... werd het bevolkt door een volk dat bekend staat als de Vandalen. De Vandale. En dit was een barbaars volk dat zijn oorsprong had in het noorden van Scandinavië... En het was een barbaars volk die verstoken waren van elke vorm van beschaving. En om je een idee te geven hoe barbaars zij waren... Het woordje vandalisme komt van de vandalen. Dus dat zegt wat over hoe dat volk in het leven stond. Als je een woord als vandalisme zeg maar, op zo'n volk kan betrekken. En dat, omdat die vandalen dat gebied zeg maar, bewoonden... stond het bekend als Vandalesië. En de Arabische verbastering daarvan is... Andalusië. Maar die vandalen werden op een goed moment in de geschiedenis... Uh, ...weggejaagd door een ander volk... En dat, was, ...en dat waren de vischoten. En de vischoten, dat was het volk wat... El Andalus bewoonde... ...ten tijde van de islamitische opening. De moslimwereld, hoe zag die eruit... ...in de tijd van de opening? De moslimwereld werd inmiddels geregeerd... ...door de eerste dynastie... ...na de uh, Gilefa Rashida... ...namelijk die van Ben-Umeyyeh. En de opening van el-Andalus vond plaats in het jaar 92 van de Hijra. Dus 92 jaar na de Hijra van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat komt overeen met het jaar 711 van de Gregoriaanse telling. En dat was tijdens het bewind van el-Walid al ibn al-Malik. Waarom besloten de moslims el-Andalus te veroveren? Kijk, de, sowieso is het zo dat de islamitische veroveringen van de Omawiyin, van de Omeyaden, ...die hadden alle uithoeken van de wereld bereikt. De Omawiyin hadden een soort van uh, zeg maar, een regel opgesteld dat zij twee keer per jaar jihad verrichten. Twee keer per jaar. En dat leidde ertoe dat ze uiteindelijk vele gebieden uh, tot het islamitische rijk konden rekenen. En Noord-Afrika was al veroverd in de tijd van Othman ibn Affan... Maar de lokale berberstammen waren koppige stammen die zich niet graag lieten overheersen door andere buitenlandse uh, yani, uh, mensen. En dus die kwamen keer op keer in opstand En dus werd het gebied nogmaals veroverd in de tijd van de Oemauïen. En we zullen straks zien waarom het in de tijd van de Oemauïen wel gelukt is. Het idee om el-endelus te veroveren is niet, was niet nieuw in de tijd dat het gebeurd werd. Het idee om al-Andalus te veroveren bestond al zo vroeg als de geleven van Uthman ibn Affan. Waarom had Uthman ibn Affan het idee geopperd om al-Andalus te veroveren? Omdat hij tot de conclusie was gekomen dat het moeilijk was om Constantinopel, het huidige Istanbul, via het land te veroveren. De moslims hadden vele pogingen gewaagd om Constantinopel zeg maar, te veroveren. Waarom? Omdat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd, let oefen de handel Constantinia. En yani, de Profeet Sallallahu Alaihi sallam voorspelde, hij zei, Constantinopel zal zeker veroverd worden. Wat een geweldig leger is dat. En wat een geweldige leider heeft dat leger. Dus al die sahaba, al die mensen wilden behoren tot dat leger die Constantinopel gingen veroveren. Dus keer op keer waagden zij de pogingen. Maar het lukte maar niet. En Uthman ibn Affan zei. Als wij in staat zijn om el andalus te veroveren. Dan zullen wij via el andalus vanuit de westkant Constantinopel veranderen. Kijk wat een himme de Sahaba hadden. Ze waren van plan om helemaal in het westen te beginnen en vervolgens vanuit die kant langs Italië en Griekenland uiteindelijk te komen tot Constantinopel. <coughs> Taïyip, als je Noord-Afrika verovert, dan kom je uiteindelijk aan in het land waar de meesten van ons vandaan komen en dat is Marokko. Dat is het land wat het meest in het westen ligt, de Maghreb. Daarom wordt het ook de Maghreb genoemd, de plek waar de zon ondergaat. En als je daar eenmaal bent... dan tref je daar verder de Atlantische Oceaan aan. Dus je kan niet verder. Wat moet je dan doen? Je kan of naar boven of naar beneden. Als je naar beneden gaat, tref je daar de Sahara aan. En de Sahara is niet een uh, dicht bevolkt land. En de moslims zijn op zoek naar mensen. Ze willen deze islam gaan presenteren aan mensen. Dus besloten zij om wat te doen? Om de oversteek te maken naar het Iberische schiereiland. Naar Al-Andalus. Want deze boodschap die zij dragen... ...is niet een boodschap die je voor jezelf hoort te houden. Deze boodschap is zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...en wij hebben jou slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden. Deze boodschap is voor de werelden. En in een ander vers zegt Allah... ...en wij hebben jou slechts gezonden als een brenger van blije tijdingen... ...en een waarschuwer... ...voor de gehele mensheid. En dit begrepen de vroege moslims. Dus toen zij aankwamen in Marokko... ...dat land waarvan je niet meer verder kan naar het westen... ...hebben zij besloten om de oversteek te maken naar Andalusie. En om daar natuurlijk een van de pareltjes te stichten... Uh, ...die uiteindelijk bekend zou gaan staan als de beschaving van Andalusie. En als je het hebt over veroveringen... ...en over futuhaat... ...dan heb je het over... Het vestigen van de islam op aarde. En als je het hebt over het vestigen van islam op aarde... dan heb je het over mensen die deze veroveringen hebben geleid. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je moet wel je handen uit de mouwen steken. Je hebt het dan over helden... die aan de basis hebben gestaan van deze futuhat. En als we het hebben over de verovering van een Endelus. specifiek... Dan is er één naam die onlosmakelijk verbonden is met deze verovering. En dat is de naam van niemand minder dan Moesa ibn Nusayr. Moesa ibn Nusayr. En ik heb het al een keer gezegd, maar ik zal het nog een keer herhalen. En ik in het nog een keer herhalen. ibn Nusayr, zoals de naam al zegt, was de zoon van Nusayr. En Nusayr was een... Monnik in een van de, de kloosters in, in Irak. En deze stad, waar dat klooster stond, is geopend door wie? Door niemand minder dan. Wie is de Fatih van Irak? Ik moet niet in slaap vallen, jongens. Khalid ibn Walid. En Khalid ibn al Walid opende deze stad. En, en, en Nusayr, deze Nusayr, deze vader van Musa hij gaf hem da'wah en hij accepteerde de islam op uitnodiging van Khalid ibn al-Walid. En uiteindelijk groeide hij op als een van de prominente moslims. En hij kreeg een zoon en dat werd Moesab ibn al-Nusayr. En deze Moesab is uiteindelijk de opener geweest van Noord-Afrika. Of de heropener geweest van Noord-Afrika. En de Fatih van Al-Andalus. Dus moet je kijken wat Khalid ibn al-Walid allemaal in zijn... Uh, weegschaal krijgt. De hele 800 jaar van al-Andalus in de weegschaal van Khalid ibn al-Walid omdat hij die ene monnik daar in dat klooster in Irak iraq heeft gegeven. Subhanallah. Deze Musa ibn al rahimahullah groeide op in het centrum van de macht. In, yani dicht bij de Umawiyin. En hij leerde het vak van bestuurskunde van de Umawiyin. En de Umawiyin als zij ergens in uitblonken, dan blonken zij in, uit in politiek bedrijven. Dat is waarom Moawie ibn Abi Sofiane ook aangesteld werd als de wali van Dimashq. En waarom hij nooit is afgezet. Zowel door Abu Bakr niet als door Omar niet. Dus deze omgeving hadden verstand van politiek bedrijven. En Moes ibn die groeit op in deze omgeving. En die leert het vak van, van, van politiek bedrijven. En hij, en hij maakte al snel carrière als legerleider van Egypte. En vervolgens werd hij wali, gouverneur van Noord-Afrika. En in deze functie van gouverneur zorgde hij voor stabiliteit. Eindelijk die bergbestammen uh, onder de duim houden. Die keer op keer op in opstand kwamen tegen de moslims. Moezab non was in staat om stabiliteit te brengen in Noord-Afrika. En de bergbestammen te onderwerpen aan de islam. Hoe deed hij dat? Hij heroverde Noord-Afrika stap voor stap. Hij leerde van de fouten die eerdere moslims maakten. Wie is degene die Noord-Afrika in eerste instantie... ...veroverde... ...Rogbad Ibn Nefi. Natuurlijk weet je dat, want je hebt in Marokko op school gezeten. En Marokbad Ibn Nunefi heeft dat gedaan in enkele maanden. Waardoor hij geen rugdekking had. Want hij ging te snel vooruit en de bergbestammen waren nog niet goed gevestigd in islam. En wellicht hadden ze zich overgegeven omdat ze eh, nog niet eh, zeg maar, overtuigd waren van de boodschap. Dus als je dan te ver gaat, dan ben je niet meer zeker van dat ze jou niet zullen aanvallen in, in jouw rug. En dat is wat er gebeurde met Oqbad ibn Naf. En Moes ibn Nusayk leerde van deze fouten. Dus wat deed hij? Hij opende stad voor stad. En als hij een stad opende, dan investeerde hij in de mensen van deze stad. Hij leerde ze de islam. En hij nam de tijd voor om ervoor te zorgen... dat de islam gevestigd werd in de harten van deze mensen. En zo heeft hij in zes jaar tijd... Dus wat Oqbad ibn -Nafi ...in enkele maanden gedaan heeft... ...daar heeft Moesab nog zes jaar de tijd voor genomen... ...totdat heel Noord-Afrika gestabiliseerd werd... ...en veroverd werd op één stad na. En dat is de havenstad Septa. Een stad die tot de dag van vandaag... ...nog steeds gebukt gaat onder Spaanse bezet. Deze havenstad Septa... De moslims konden deze niet veroveren en deze bleef onder gezag van een christelijke koning, wiens naam wij zo uh, zullen noemen. Een andere belangrijke havenstad die een cruciale rol zou spelen in de opening van de Endelus was de havenstad Tanja, Tanger. En vanwege het belang van deze stad en het, uh, de strategische ligging van deze stad... En de positie die deze stad zou innemen in het veroveren van een endelus ...was het van belang om, deze, om iemand verantwoordelijk te maken... ...die verstand had van politiek, die betrouwbaar was... ...die voldeed aan de eisen waar een leider aan moet voldoen. En Muzab ibn koos iemand uit die zeker geschikt was voor deze taak. En deze man was niemand minder dan Tahrik ibn Ziyad. Musa ibn Hussey staat nu op het punt om wat te doen om el Endelus te veroveren. Want Noord-Afrika is gestabiliseerd. Eh, op die ene stad dan. Maar in ieder geval, het wordt tijd. De tijd is rijp om verder te gaan. En om deze boodschap verder te gaan verkondigen. Dus hij staat nu op het punt om el endelus te veroveren. En de oversteek naar el endelus te maken. Oeleke. Hij heeft te kampen met een aantal serieuze problemen. Of laten we zeggen uitdagingen. Die een verovering van El Endelus onmogelijk maakt. Ten eerste, als je vanuit El Maghrib naar El Endelus wil, dan moet je wat doen. De straat van Gibraltar oversteken. En dat kun je niet zwemmend doen. Althans niet met een leger en je materieel en je zeg maar, militair materieel. Je hebt daar boten voor nodig. En niet zomaar boten. Geen zeilbootje of een roeibootje. Maar je hebt boten nodig waarmee je een leger kan vervoeren. En de moslims hadden sowieso niet heel veel ervaring met het oorlog voeren op zee of boten maken. Behalve de opening van Koppers, Cyprus dan. die ze wel met een boot hadden gedaan. Maar buiten dat hadden ze niet heel veel ervaring als het ging om uh, het vervoeren van legers over zee. Dus ze hadden geen boten. En dat was een probleem, want je moet je leger uiteindelijk wel in Endelus zien te krijgen. om het te kunnen veroveren. Tweede probleem: er is een eilandengroep ten westen. Nee, ten oosten van Spanje of van het Iberisch Schiereiland, dat wordt genoemd El Juzor el Beliar of de Belarische eilanden. Waaronder Mallorca, Ibiza en dat soort vakantiebestemmingen en zo. Dus die eilandengroep, die was bezet, of in ieder geval daar woonden christenen. En Moes ebn nusayr was bang dat wanneer hij die oversteek zou maken met die christenen in zijn rug, dat ze hem zouden kunnen aanvallen. En in militaire termen betekent een aanval in je rug, geheid een nederlaag. Dus dat was een probleem. Die Jusor el die bezet werd door de christenen, dat was een probleem. Derde probleem: Septa nog steeds onder gezag van christenen. En als je de oversteek maakt naar El-Andalus met Septa en een vijandige macht in jouw rug, heb je hetzelfde probleem als met de Belarische eilanden. En deze septe werd geregeerd door een, door een man genaamd Julian. En Julian, hij was bevriend met de voormalige koning van El Endelus. Ik ga nu een paar namen noemen. Uh, het is niet zo per se dat je ze moet onthouden. Maar wat wel van belang is, de context waarin wij dit verhaal gaan vertellen... Uh, vereist af en toe dat wij een enkele naam noemen... waarvan deze twee Spanjaarden, of drie zelfs. Hij was bevriend met de voormalige koning van El Endelus. En, de, en die heette Raitasha. En Rayy die werd verjaagd door de huidige koning van el-Andalus. En die heette Rodríguez. En Julian en Rodríguez waren geen vrienden van elkaar. Maar desalniettemin was Moseb non bang... dat wanneer hij die oversteek zou maken met Julian in zijn rug... dat hij dan vervolgens gevaar liep. Omdat christenen, al zijn het met elkaar niet eens... als de vijand de islam is, dan kunnen ze het heel gauw eens worden. Kijk maar om je heen. Dat was het derde probleem. Het vierde probleem. Er is een tekort aan soldaten. Die berbers waren net bekeerd. Kun je wel op ze rekenen? Hebben zij de, de, zeg maar, de spirit van jihad en, en, en shahada hebben ze dat wel genoeg geabsorbeerd? Kun je wel op zo'n volk rekenen? En de Arabieren die gekomen waren uit, uit, uit, uit, uit het Midden-Oosten... dat waren er niet veel... En Ibn Nounoseer is een bekwame leider. Hij kan niet al zijn leger meenemen naar El Endelus... en een gebied zo groot als Noord-Afrika overlaten aan de vrouwen en de kinderen. Want wat als er een buitenlandse invasie plaatsvindt? Wie moet dat land gaan verdedigen? Of nog erger, wat als die berbers nog een keer in opstand komen? Wie gaat ze dan onderdrukken? Dus Ibn Nounoseer zat met een dilemma. Hij had te weinig soldaten. Vijfde probleem. Het christelijk leger in El Endelus... ...is een groot en sterk leger met een groot militair potentieel. Groot militair capaciteit. Veel militair materieel. En het zesde probleem. De grond, of het grondgebied van Al-Andalus is volledig onbekend bij de moslims. Ze weten niet wat ze daar kunnen aantreffen. Er zijn nog nooit expedities geweest vanuit Al-Magrib naar Al-Andalus. Dus wat is dat voor grondgebied? Is het bergachtig? Hebben we ezels nodig om ons militair materieel te, ver, zeg maar, te verplaatsen? Of is er misschien wel een woestijn? Hebben we kamelen nodig? Wat is het voor grondgebied? Wat kunnen we daar aantreffen? Je kunt niet zomaar ergens oorlog gaan voeren als je niet weet wat je daar te wachten staat. Kijk maar naar Hitler. Hitler is verslagen omdat hij geen rekening had gehouden met de winter in Rusland. Waardoor al die soldaten zijn uitgehongerd en, uit, en door de kou zijn doodgegaan. Waardoor hij de slag tegen Rusland heeft verloren. Omdat hij niet wist wat hem daar te wachten stond. En de moslims kunnen dus geen expeditie naar El leiden... als ze niet weten wat voor grond dat is. Dus dit zijn de problemen waar Moesab Nounoseer mee te kampen heeft. Hoe gaat hij, deze bekwame politiek leider... een ervaren legerleider... hoe gaat hij om met deze problemen? Nu verwacht je waarschijnlijk een hele uh, gecompliceerde zeg maar, uh, oplossing. Maar de oplossing in eerste instantie is heel simpel. We hebben geen boten... Dus wat gaan we doen? We gaan boten bouwen. Al duurt dit jaren, want boten bouwen is niet iets wat je in een paar weken doet. En we hebben het niet over een zeilboot. We hebben het over grote, stevige, houten boten waar een heel leger in kan varen. En dat gaat misschien maanden, zo niet jaren duren. En om boten te maken, waar maak je een boot? Aan een haven. Dus je moet havens aanleggen. Dus hebben toen onzeker begon met het aanleggen van havens. Waarvan de haven van al-Qayrawan de belangrijkste en de grootste was. Maar Muzab Nusayr heeft een doel. En hij werkt daar naartoe al zou het maanden of zelfs jaren gaan duren. En hij begint met het maken van boten en het aanleggen van, van havens. Vervolgens begint hij met een stoomcursus islam. Voor wie? Voor de berberstammen. Voor mij en jullie voorouders. Waarom? Om ze klaar te stomen. Zodat zij onderdeel gaan uitmaken van dit leger. Want dit leger, degene die dit woord wil verspreiden... Die moet wel van goede huizen komen. Je moet wel het een en ander van jouw islam begrijpen. Je moet wel bereid zijn om offers te brengen voor dit geloof. Dus Moussab non-Osser begint met een stoomcursus voor de Berbers in Marokko. In Noord-Afrika. Zodat zij het leger kunnen gaan vormen. Die uiteindelijk El endelus gaan veroveren. Maar niet zomaar een cursus. Niet alle uh, lange theoretische discussies of filosofische verhandelingen. Maar gewoon praktische kennis, praktische informatie die ze nodig hebben om het woord van Allah subhanahu wa taala te verspreiden, al aqida en Tauhid en die ene belangrijke vandaag de dag controversiële ibadah, al-Jihadu fi Sabilillah. De spirit van offers brengen voor Allah is nodig om dit woord te verspreiden. Denk maar niet dat degenen die de islam bij ons gebracht hebben... waarvoor wij ze heel dankbaar zijn... dat zij achteroverleunend... niks van de islam begrijpend... niet willend om offers te brengen voor de islam... dat zij zo in elkaar staken. Dit waren mensen die bereid waren om hun eigen leven te geven... zodat ik en jij vandaag moslim zijn. Dus dit is de cursus die Muzab non voor deze berberstammen begon te geven. En nu bestaat... ...het merendeel van het leger... ...uit Berbers. En Musa nun Nusayr ...stelt Tariq ibn Ziyad aan... ...als leider van dit leger. <coughs> natuurlijk omdat hij voldoet aan alle... ...natuurlijk omdat hij voldoet... ...aan alle... Uh, ...voorwaarden waar een leider aan moet voldoen. Taqwa, iman, rechtvaardigheid... ...betrouwbaarheid en kennis. Vooral kennis van talen. Want Tariq ibn Ziyad was tweetalig... Berbers en Arabisch. En het merendeel van zijn leger zijn Berbers die geen Arabisch kennen. En als leider moet je natuurlijk wel in staat zijn om te kunnen communiceren met jouw onderdanen. Dus dat is het tweede probleem wat Moes non heeft opgelost. Het derde probleem. Wat was het ook weer? De bezetting van de Belarische eilanden. Mallorca en Ibiza. Die bezet waren door... De christenen waarvan Moseb al hoseek bang was dat ze zouden aanvallen in zijn rug. Hij begint met een expeditie naar de eilanden. Naar de Belarische eilanden. En hij veegt de christenen van de kaart. En hij verovert deze eilanden. En op deze manier is hij nu, uh, yani, hoeft hij niet meer te vrezen dat zij hem in zijn rug zullen aanvallen. Derde probleem opgelost. Tot nu toe hebben we... Tweeënhalf probleem opgelost. Een gedeelte van de boten... is in de maak. Het zal natuurlijk niet heel gauw gaan... maar een gedeelte daarvan. Dus dat reken ik als een, half, een halve oplossing. Het leger is opgeleid. En de Belarische eilanden zijn... bevrijd van christelijke overheersing. Wat blijft er over? Ander deel van... de boten. Er blijft over... Septa en Julian die nog steeds... Heerste over septa. Of in ieder geval deze christen die nog steeds heerst over septa. En het gevaar wat hij vormt voor de christenen om hen in hun rug aan te vallen. En blijft over het grondgebied van el-Endelus is nog steeds onbekend bij de moslims. Dus we hebben nog te maken met twee en een half probleem. Maar Muzab non heeft gedaan wat hij kon doen. Hij heeft gedaan wat binnen zijn mogelijkheden ligt. ...om dit probleem op te lossen. Hij heeft het maximale gedaan waar hij toe in staat is... ...en nu is het aan Allah subhanahu wa ta'ala... ...om de moslims tegemoet te komen. Als jullie Allah te hulp schiet... ...schiet Allah jullie te hulp. Yani als jullie doen wat jullie moeten doen... ...dan komt Allah subhanahu wa ta'ala jullie te hulp. En prepareer voor hen waartoe jullie in staat zijn... Niet meer dan dat. En dat is wat Moes ibn Nusayr heeft gedaan. Als de moslims doen wat ze moeten doen. kunnen ze rekenen op de hulp van Allah. En de hulp van Allah is ook gekomen. En hoe? Wa ma rabbika Niemand kent het leger van Allah behalve Hij. Allah vernietigde Aad met wind. En Thamud met een donderslag. En Firaun met water. En. ...en een nimrod met een insect... ...en de joden van ben nadir ...met schrik in hun harten aan te jagen. Niemand weet wat het leger is van Allah... ...behalve Allah zelf. Dus wat doet Allah subhanahu wa ta'ala... ...deze Julian... ...een doren in het oog voor de moslims. Een gevaar voor de moslim... ...voor het moslimleger... ...dat de oversteek wil maken naar el-Andalus. Wat gebeurt er met hem? Hij krijgt een ingeving... Hij krijgt een idee. En natuurlijk is het Allah Subhanahu wa Ta'ala die hem dit idee naar binnen gebracht heeft. Wat voor idee krijgt hij? Hij bedenkt zich, hij denkt, deze moslims om mij heen beginnen terrein te winnen. En het zal niet lang meer duren of ze zullen mij ook van de kaart vegen. Hij weet dat dit de waarheid is die de leugen komt breken. Hij weet dat. Dus hij bedenkt zich en hij wil dit voor zijn. Hij bedenkt zich: Weet je wat ik doe? Ik zal de moslims een aanbod doen. Want als zij mij komen veroveren, waar moet ik dan naartoe? Loderiek, de, de koning van Andalusië, is niet mijn vriend. Ik kan niet uh, asiel gaan aanvragen in Andalusië, want het is een vijand van hem. Noord-Afrika staat voor de rest staat onder gezag van de moslims. Dus waar moet ik naartoe als de moslims uiteindelijk mij komen veroveren? Hij voelt dus de grond. ...te heet onder zijn voeten worden. En het is Allah subhanahu wa ta'ala die hem deze uh, schrik in zijn hart heeft aangejaagd. Net zoals dat hij de schrik bij de joden van ben nadir ...die verstopt waren in hun forten en dachten dat zij veilig zaten. Zij dachten dat hun forten een bescherming tegen, hun waren, tegen Allah waren voor hen... Maar Allah subhanahu wa ta'ala is met iets gekomen wat dwars door die forten heen gaat en dwars door die stadsmuren heen gaat. En dat is de schrik die in hun harten is geplaatst. En dat is dezelfde schrik die Allah subhanahu wa ta'ala hier bij Julian naar binnen plaatst, waardoor hij het volgende doet. Hij stuurt een brief naar de Wali van Tanja. Wie is dat ook weer? Kijken of jullie nog wakker zijn. Ik op, niet mompelen jongens, gewoon even roepen. De wali van tandje. En wat doet Julian in deze brief? Hij lost alle overige 2,5 probleem van de moslims op. Kijk hoe Allah subhanahu wa ta'ala zijn leger tegemoet komt. Dat leger wat oprecht voor hem vecht, en alles doet wat binnen haar bereik ligt. Vervolgens tegen een muur aanloopt waarvan zij denkt: Dit is niet op te lossen. Op dat moment komt de overwinning van Allah. Wij schieten onze boodschappers te hulp en de gelovigen in de dunya en in het hiernamaat. In deze brief die Julian stuurt naar Tariq ibn Ziyad, vraagt hij. Of de moslims een deal met hem willen sluiten. Julian geeft ze drie zaken. En in ruil daarvoor wil hij één ding terug. Ten eerste... Wat biedt hij de moslims aan? De haven van Septa. De doren in het oog van de moslims. Die zij maar niet veroverd kregen... Wordt hen hier op een presenteerblaadje aangeboden. Alsjeblieft. Kijk naar de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. De haven van Septa. Ten tweede... ...biedt Julian zijn boten aan de moslims. De boten die zij tekort kwamen... ...wat misschien nog jaren zou gaan duren... ...voordat ze genoeg boten zouden hebben... ...om de oversteek te maken... ...Julian zegt, jullie krijgen mijn boot. Alsjeblieft. En Julian zegt tegen de moslims... ...ik zal jullie een omschrijving geven... ...van het grondgebied van el-Endelus... ...alsof jullie daarop gelopen hebben. Ik weet alles van el-Endelus... ...ik ben er geweest, ik heb er gewoond... ...ik ben gevlucht voor deze loderiek... Ik weet wat Al-Andalus is. Ik zal het voor jullie omschrijven alsof jullie er geleefd hebben. Precies wat de moslims nog nodig hadden om de oversteek te kunnen maken. En wat wil Julian terug? Want het was een deal. Wat wil hij terug? Hij wil de bezittingen van Ghaji De voormalige koning van Al-Andalus. En Lodriek, deze nieuwe koning van Al-Andalus... Toen hij uh, Raytasha wegjaagde, nam hij al zijn bezittingen, confiskeerde hij. En ook de bezittingen van zijn kinderen, yani paleizen, forten, tuinen, wat hij ook allemaal had. Julian zegt, ik geef jullie dit allemaal als jullie mij die bezittingen van Raytasha teruggeven. En Tariq ibn Ziyad wist, niet, wist van blijdschap niet wat hij moest zeggen. Wat een lage prijs voor zo'n belangrijke aanbod wat Julian doet. Wat een lage prijs. Wereldse bezittingen. Eindelijk konden ze de oversteek gaan maken. De problemen waren opgelost. Eindelijk konden ze L-Endelus gaan veroveren. Eindelijk konden ze jihad gaan verrichten en een nieuw territorium islamiseren. Eindelijk een kans om het martelaarschap ...te verkrijgen. Dit is waar de moslims naar op zoek waren. Niet naar de bezittingen, naar de wereldse bezittingen... ...waar Julian om vroeg. Integendeel, zij waren bereid om al die bezittingen te geven... ...in ruil voor de mogelijkheid om deze oversteek te kunnen maken. En Moes Abdel Nossay bereikte hem het nieuws dat Julian dit aanbod deed. En hij was natuurlijk ook hartstikke blij. En hij weet natuurlijk dat dit het werk is van Allah. En hij weet ook dat Allah... ...bepaald heeft dat dit het leger zal zijn... ...die de oversteek gaat maken... ...en de opening op zijn naam mag schrijven. Dus jullie, of uh, Musa ibn Nansayr interpreteert dit niet... ...als een stap die een individu genomen heeft. Hij weet, dit is het werk van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar zoals een goed politicus past... ...neemt hij geen definitief besluit... ...totdat hij de galife om toestemming vraagt. En de niet yani de gulafa van vroeger waren wijze mannen... ...niet zoals de heersers van vandaag. De khalifa geeft toestemming maar op voorwaarde. Hij zegt op voorwaarde dat jullie een expeditie sturen naar de andalus om er zeker van te zijn dat de omschrijving van Julian klopt. Je moet niet rekenen op datgene, want Julian is een kever en hij, zal een, hij blijft een kever. Dus met een kever weet je het maar nooit. Hij kan misschien verkeerde informatie gegeven hebben. Het is goed als ondersteunende informatie. Maar stuur zelf ook een expeditie. Om er zeker van te zijn. Dat dat is wat je daar zult aantreffen. Dus Moesa ibn al-Sayr. Stuurt 500 man. Voor een verkenningsexpeditie. Om geografische feiten van el-Andalus in kaart te brengen. En ondertussen begint Moesa ibn al aan. De voorbereiding... Van het, leger. van het leger dat de oversteek moet gaan maken. En deze voorbereiding kost hem ongeveer een jaar. En na een jaar stuurt Musa ibn Nusayr 7000 man met aan het hoofd Tariq ibn Ziyad. In Sha'ban van het jaar 92 van de Hijra, maken zij de oversteek van Marokko naar Al-Andalus over de straat van Gibraltar. En sinds de dag dat zij die oversteek hadden gemaakt... staat de straat van Gibraltar bekend als... Madiq Jebel Tariq. Zelfs in het Spaans heet het zo. Gibraltar Jebel Tariq. Dus Tariq ibn Ziyad heeft zelfs zijn naam gegeven... aan de oversteek die zij gemaakt hebben. En hij komt aan in het zuiden. Tariq ibn Ziyad met zijn 7000 soldaten... komen aan in het zuiden van el Endelus en ze ontmoeten daar... ...het zuidelijk leger van Al-Andalus. De, de, de koning zit in Tolaitila... ...de hoofdstad van El andalus ...in het, ongeveer het midden van, van, van het schiereiland, En hij heeft natuurlijk zijn leger opgedeeld. Sommigen bewaken de zuidkant... sommige de westkant, et cetera. Dus wat Tariq ibn Ziyad daar als eerst aantreft... ...is het zuidelijk deel van de leger. En Tariq ibn Ziyad begint... ...met de welbekende drie keuzes. Of jullie treden de islam binnen... En jullie behouden wat jullie bezitten en jullie in veiligheid leven. Of jullie betalen de jizya en je behoudt eveneens wat je bezit en je zal eveneens in veiligheid leven. Of het zwaard. Drie keuzes. Meer hebben we niet te bieden. Zoals de Sahaben hebben gedaan, zo doen deze nakomelingen van de Sahab. De vijand koos natuurlijk voor het zwaard. Arrogant als ze zijn. En Tariq ibn Ziyad versloeg dit leger waarop de legerleiding een brief stuurde naar Roderick die gevestigd was zoals ik net zei in Toledo, de hoofdstad van Andalusie. En in die brief smeekte dit zuidelijke leger om versterking. En ze zeiden tegen Roderick: schiet ons de hulp en doe het snel. Want wij hebben bezoek gekregen van een volk waarvan we niet weten of zij van aarde zijn of uit de hemel komen. Een vreemd volk. Ze vragen ons om hun geloof binnen te treden en dan mogen we alles behouden. En dit waren zij niet gewend. Zij waren gewend aan bloeddorstige legers die naar binnen komen. De boel plunderen, die iedereen afslachten. En vervolgens weer verder gingen op zoek naar een ander gebied wat ze konden plunderen. Dit is wat zij gewend waren. Maar een leger dat komt om een hemelse boodschap te verkondigen en de mensen te verlossen van dienstbaarheid aan tyrannieke koningen en rechtvaardigheid te vestigen op aarde en mensenlevens te sparen, dat waren zij niet gewend. Dus zeggen zij, we weten niet of dit leger wel van aarde komt. Of misschien wel uit de hemel is gekomen. En ze zeggen tegen Lodriek in dezelfde brief, deze mensen brengen de nacht biddend door als monniken. Terwijl legers stonden er bekend omdat ze de nachten gebruikten om te feesten en te drinken en allerlei andere onzedelijkheden te doen. Maar deze mensen brengen de nacht door in gebed. En overdag, het is niet alleen dat ze s'nachts in gebed staan... overdag, want wat, wat, als wij zeggen monniken... die de hele dag aan het aanbidden zijn... Dat, dan zeg je, oké, okay, het is een monnik, hij heeft verder niks te maken met zwaarden... maar dit waren mensen die s'nachts monniken waren... en overdag leeuwen op het slagveld. Dus ze konden het niet bevatten met hun eh, beperkte verstand. Dus ze zeggen tegen Lodriek, stuur ons versterking... want ik weet niet wat, waar we mee te maken hebben. Dus Lodriek verzamelde met de arrogantie van een koning een leger... Van 100.000 man en hij marcheerde richting het zuiden. En Tariq ibn Ziyad heeft een leger van 7.000, waarvan het merendeel voedsoldaten zijn. Het merendeel misschien zelfs het hele leger was voedsoldaat, geen ruiters. En deze loterie verzamelt een leger van 100.000 man, waarvan allemaal ruiters. En er is natuurlijk een verschil tussen een ruiter en een voedsoldaat. Want een ruiter haakt zo je hoofd af als jij slechts voedsoldaat bent. Hij kan zich veel makkelijker manoeuvreren, bewegen, wegrennen, terugkomen. En hij zit hoog, hij kan makkelijk inhakken op de mensen. Dus Moes, heb ta gehypnozeerd, hij realiseert zich, dit, dit, dit, dit gaat niet goed komen. Hij stuurt een brief naar Moesabdonose en hij vraagt om versterking. En Moesabdonose stuurt hem ook die versterking. Hoeveel man? 5000 man. Waarvan het merendeel, of volgens mij zelfs allemaal, ook voedsoldaten. Dus hoeveel man heeft Tatar gehypnozeerd tot zijn beschikking? 12.000. En met deze twaalfduizend gaat hij op zoek naar een geschikte plek om de honderdduizend kruisvaders van Lodriek te vermorzen. En hij vindt ook een geschikte plek in een vallei genaamd Wadi Birbat. Wadi Birbat, onthoud deze naam. Dit is een van de legendarische veldslagen uit de islamitische geschiedenis. En kijk naar het militaire talent van Tariq ibn Ziyad. Kijk, Moesheb zeggen, heeft hem niet zomaar aangesteld natuurlijk als een leider. Hij weet dat hij voldoet aan de voorwaarden... waaronder militair inzicht hebben. En dus, kijk naar het talent. Wat doet hij? De vallei die hij heeft uitgekozen. Van links en van achter omringd door bergen. Dat betekent dus dat er geen leger kan komen van links en van achter. Hij geniet bescherming van deze twee zijden. Aan de rechterkant een groot meer. Dus hij geniet ook bescherming aan de rechterkant. En de enige passage ten zuiden van de vallei daar heeft hij een divisie gestationeerd die dat moet gaan bewaken. En dus is hij helemaal beschermd behalve vanuit het noorden. Dat is de mogelijkheid die hij aan Loderiek heeft gegeven om zijn uh, soldaten de verdoemenis in te komen werpen. En zo'n omheining is belangrijk omdat als jij omsingeld wordt dan is dat geheid een en een nederlaag. En dit volkwam kwam daar door deze vallei uit te kiezen. En toen hij eenmaal, eenmaal gevestigd was in die vallei, wachtte hij netjes en geduldig af, totdat Lodriek uiteindelijk in de val zou komen te lopen. Tijd. Lodriek komt aan met zijn leger. En zoals koningen van die tijd dat deden ging hij gekleed in zijn weelde van goud en zilver... en zijn kronen met parels en al die andere dingen. Hij werd natuurlijk opgetild, want hij is natuurlijk te... ja, niet te, te, te speciaal om op een rij die te zitten. En zijn hele entourage werd meegenomen, et cetera. En wat heeft hij bij zich? Kijk naar de arrogantie van deze koningen. Touwen en kettingen. Want hij denkt, die 12.000 moslims die... Wat, wat komen ze hier doen? 12.000 man. Ik neem alvast mijn touwen en mijn kettingen mee. We hoeven wellicht niet eens een slag te leveren... want ik neem ze gelijk gevangen... Maar Lodric denkt met zijn beperkte wereldse verstand. Hij weet niet dat Allah subhanahu wa ta'ala met de moslims is. En dat de malaïken met de moslims meevechten. Al zijn ze in de minderheid. De malaïken vechten mee en helpen de moslims bij hun overwinning. En op de 28 e van de maand Ramadan. Ramadan. In het jaar 92 van de Hijra, Vindt de slag plaats die de geschiedenis zou ingaan. Als de slag van Wadi Barbat. 12.000 moslims, merendeel voedsoldaten... ...strevend naar 1 der twee of de overwinning of het martelaarschap. Zij staan aan de ene kant. En aan de andere kant, 100.000 christenen verdronken in hun arrogantie... ...rekenend op hun aantallen. Elke materialistische analyse van de situatie zou tot de conclusie komen... ...dat de moslims een verpletterende nederlaag te verduren kregen. Maar de moslims denken niet in termen van aantallen soldaten of hoeveelheid militair materieel. De moslims hebben een ander uitgangspunt. En hun uitgangspunt is... Kam min galabat Hoeveel kleine groepen hebben grote groepen verslagen? Dit is... Het uitgangspunt van de moslims. En het is vereeuwigd. Het is niet iets wat Fulan of Illan heeft bedacht. Het is vereeuwigd in het boek van Allah. wa-sallallahu En het zal altijd tot de dag des oordeels het uitgangspunt vormen. In de gevechten die de moslims leveren. Dus maak je geen zorgen als het leger van de vijand groter is dan dat van de moslims. Want dit is ons uitgangspunt. De strijd begint. De slag. Een hevige slag. De strijd duurt acht dagen lang. Of ik moet het anders zeggen, acht lange dagen. En dit zijn niet zomaar dagen. Dit zijn de dagen van de ramadan. Of sommige van deze dagen vielen in de ramadan. In de laatste tien van de ramadan. Dus de moslims staan s'nachts in gebed en overdag op het slagveld. De moslims, hoewel ver in de minderheid... ...blijven ongekend standvastig. Acht dagen lang leveren zij... ...een standvastige strijd. Als leeuwen staan ze daar in de strijd. En Ied fitr ...passeert terwijl zij in diezelfde strijd... ...standvastig aan het vechten waren. En na acht dagen... ...komt Allah subhanahu wa ta'ala... ...de moslims tegemoet. Na acht dagen overwint... Het moslimleger, het merendeel van de vijand sneuvelt. We hebben het hier over honderdduizend soldaten, het merendeel daarvan sneuvelt. En de koning, Lodric, sneuvelt ook, of in sommige overleveringen is gevlucht. Hoe dan ook, met de staart tussen zijn benen. Ofwel gevlucht, ofwel gesneuveld op het slagveld. En de moslims maken een ongekende hoeveelheid oorlogsbuit... waarvan het allerbelangrijkste van die oorlogsbuit was paarden. Dus nadat het moslimleger voor het merendeel bestond uit voedsoldaten, konden ze zichzelf uiteindelijk allemaal verrijken met een paar en werd het een leger dat bestond uit louter ruiters. Maar dit allemaal natuurlijk niet zonder prijs. De moslims betalen en ze betalen met 3000 martelaren. Een kwart van het moslimleger sneuvelt, welak in shatan en de doden van de moslims zijn in het paradijs. En de doden van de kuffar in de hel. Wat een verschil tussen de soldaten die met Lodriek zijn meegekomen... en gedwongen zijn om te vechten. Want denk niet dat ze daar vrijwillig waren om te vechten. Gedwongen werden ze door deze koning om te vechten. Wat een verschil tussen deze soldaten en de andere soldaten... die vrijwillig op zoek gaan naar een heldendood. Wat een verschil tussen soldaten die vechten voor la ilaha illallah... en de anderen die vechten voor een wereldsbelang. Ofwel gedwongen ofwel gekomen voor een wereldsbelang. En een van de fabeltjes die worden verteld over deze slag, is het fabeltje dat Tariq ibn Ziyad zijn boten zou hebben verbrand om te voorkomen dat zijn leger zou vluchten. Hij heeft dus volgens dit fabeltje zijn, leger, zijn, zijn boten verbrand, waar ze zo hard voor gewerkt hebben, die heeft hij verbrand om te voorkomen dat zijn leger zou vluchten en om hen te dwingen om te vechten. En de bekende uitspraak waarvan gezegd wordt dat Tariq ibn Ziyad die gedaan zou hebben is Dus Tariq ibn Ziyad, het wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben tegen zijn mensen Achter jullie is de zee, want er zijn geen boten meer, die heeft hij verbrand Achter jullie de zee, voor jullie de vijand Dus het enige wat jullie nu kunnen doen is strijden, strijden, strijden wie kent deze uitspraak? Ik wil even vingers zien. In ieder geval iedereen die in Marokko op school gezeten heeft, die kent deze uitspraak. Want volgens mij is dit platzijde één van de geschiedenisboeken. wie gelooft in deze uitspraak? Ja, natuurlijk weten jullie dat ik hem nu ga ontkrachten. Wie dacht dat deze uitspraak waar was voordat hij hier naartoe kwam? dat is eerlijk. Ten eerste... Het bestaat in de islamitische geschiedenis, of in de islamitische historische wetenschappen, moet ik zeggen... ...bestaat er zoiets als de authenticiteitscheck van overlevingen. Jullie weten dat wij niet zomaar alles aannemen van fulana illa. Er is een hele wetenschap op touw gezet... Om te controleren of de overleveringen authentiek zijn of niet authentiek zijn. Dat geldt voor de ahadith van de profeet. En het geldt ook voor de, uh, uh, zeg maar de riwayat van de geschiedenis. Hoewel sommige geleerden onderscheid maken. Als het gaat om geschiedenis. Hanteren ze wat minder strenge criteria. Dan wanneer het gaat om de ahadith van de profeet. Want daar zijn direct akkem uit te destilleren. Dus dan heb je wat strengere criteria nodig. Maar desalniettemin niet Voor de. ...uitspraken niet zomaar klakkeloos overgenomen... ...moeten ze wel gecheckt worden. Deze overlevering voldoet niet aan deze authenticiteitscheck. is naïef om, om in termen van hadith te praten. Dat is één. Ten tweede... ...het is een fabeltje dat de Europese bronnen hebben verspreid. Waarom? Omdat zij geen, verkla geen rationele verklaring kunnen geven... Hoe 12.000 man waarvan het merendeel voedsoldaat is... kan overwinnen tegen 100.000 man waarvan het merendeel ruiter zijn. Dat kunnen ze niet rationeel verklaren. Dus zijn ze maar gekomen met dit fabeltje. Ja, hij heeft de boten verbrand. Dus de moslims zagen geen enkele andere uitgang... dan zich een weg te banen door die soldaten... en te vechten met alles wat ze hadden. En Ze konden niks anders bedenken dan dit fabeltje... om te verklaren hoe het kan dat de moslims gewonnen hebben... in de slag van Wadi Barbad. Want zij hebben niet kem fi'at in Qalila. Hebben zij niet. Dat hebben wij. En voor de moslims is dit juist helemaal geen issue... Integendeel, voor de moslims is het de normaalste zaak van de wereld dat zij overwinnen als zij in de minderheid zijn. De aya zegt het en de geschiedenis getuigt ervan. Sterker nog, de moslims wanneer zij in meerderheid waren, verloren zij. En er zijn talloze voorbeelden van, zelfs voorbeelden van ten tijde van de sahaba en de profeet sallallahu wa sallam. Hunayn is een voorbeeld van dat de moslims in de meerderheid waren en omdat zij in de meerderheid waren rekenden zij op hun aantallen en verloren zij of niet verloren zij maar het ging ten koste van iets wat van het vertrouwen op Allah waardoor Allah uiteindelijk gezorgd heeft voor een, een, een, een nederlaag of in dit geval een, een, een gedeeltelijke nederlaag. Maar er zijn talloze voorbeelden waar, waarbij de moslims in de meerderheid waren en verloren. En dat komt omdat zij dan op hun aantallen gaan rekenen. En niet meer, ja yani op de overwinning van Allah. Dus de moslims vinden het niet vreemd. Hoewel natuurlijk de kufaar kun je het niet kwalijk nemen. Want zij hebben deze akhida niet. Zij moeten alles in termen van uh, rationaliteit uit kunnen leggen. Dus dat is de tweede reden waarom deze riwaya niet kan kloppen. Ten derde, de moslims. Hebben zij het nodig dat iemand hun gaan, gaat motiveren... terwijl zij vrijwillig uit hun huizen zijn gekomen... op zoek naar het martelaarschap? Dat is wat zij willen. Hebben zij het nodig dat iemand de boten gaat voor hun verbranden... zodat zij uiteindelijk gemotiveerd worden? Dit waren tactieken die gebruikten de Romeinen en de Perzen. De Perzen die ketenden hun soldaten vast aan kettingen... zoals bijvoorbeeld in uh, Marakhet, de is Ze zaten vast aan kettingen, want als de koning dat niet deed... dan renden ze van het slagveld weg. En de Romeinen, de slag van Learmoek, de de, de, de, de, de, de de koning van, van, van Byzantium, gaf opdracht aan zijn legerleiding om ervoor te zorgen dat zijn leger opgesteld werd op een plek waarbij de achterkant smal was, zodat ze niet konden wegrennen. Dat soort volkeren hadden dit nodig. Wij hebben dit niet nodig. Wij worden gemotiveerd. Door andere zaken. Bijvoorbeeld... Dat is onze motivatie. Die mensen, al waren ze daar met z'n twaalfduizenden afgeslacht... dan nog waren ze niet dood. En waren ze levend bij hun Heer. En werden zij oneindig voorzien door hun Heer. Dus het derde argument is, wij hebben dat niet nodig. Ten vierde... Een bekwame militaire leider als Tariq ibn Ziyad... Denk je nou werkelijk dat hij zo roekeloos is om zijn enige uitweg, de boten, te verbranden? Waardoor hij zichzelf de mogelijkheid ontneemt op een tactische terugtrekking? Want dat kan ook. Je wil niet zeggen dat je vlucht. Het kan ook zijn dat je je tactisch terugtrekt en dat je je groepeert en dat je via een andere kant aanvalt. Dat zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook. Wie herinnert mij aan het vers? Wegrennen van het slagveld mag niet onder bepaalde voorwaarden. Maar op voorwaarden zegt Allah, behalve yani, Behalve als je een tactische terugtrekking hebt en je wilt je hergroeperen... ...om je aan te sluiten bij een andere fia en op die manier de, de aanval op een andere manier in te zetten. Dus denk je nou werkelijk dat Tariq ibn Ziyad zichzelf gaat ontnemen... ...van deze mogelijkheid, dat hij zijn boten gaat verbranden... ...waardoor hij zich niet meer tactisch kan terugtrekken. Het is zelfs rationeel eigenlijk niet uit te leggen. Tawiu. En bovendien... ...een deel van die boten waren ook geleend, hè? Van? Van wie? Julian. Dus ja, natuurlijk, je gaat niet Andermans bezittingen verbranden. Maar dat terzijde. Na deze overwinning... ...we zijn er bijna doorheen, broers. Na deze overwinning besluit Tariq ibn Ziyad door te gaan met de verovering. En dan bedoel ik direct door te gaan. Waarom? Want het moraal van zijn leger is hoog. Ze hebben net overwonnen tegen 100.000 man. En het moraal van de tegenstander is laag. Want die hebben net verloren tegen 12.000 man. En dus hij besluit om de aanval direct in te zetten. En wat doet hij? Hij gaat naar de grootste stad... Van Zuid-Andalusië, Aspilia, Sevilla. Het Sevilla wat wij vandaag als Sevilla kennen. En hoewel deze stad een van de best belegerde steden was in el Andalus, gaven zij zich over voordat de moslims aankwamen. En dit kan niet anders uitgelegd worden dan door de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Nusirtu bil Ik ben. Ik word geholpen door schrik op een afstand van een maand. Zegt de profeet Slaas. Als de Koufar op een afstand van een maand de moslims aanzien komen. Dan heeft Allah schrik in hun harten yani, gevestigd. En dus Aspiliya gaf zich over. Zonder dat de moslims. ...het strijdend hoefde over te nemen. Terwijl zo'n Aspiliya, omdat het vele vochten heeft en goed omringd is door muren... ...het zou misschien maanden of zelfs jaren duren voordat de moslims dat konden overnemen. Maar de angst, beste broeders en zusters, die Allah in hun harten had geplaatst... ...heeft ervoor gezorgd dat zij zich gelijk overgaven. En vervolgens trekt Tariq ibn Ziyad naar het noorden en hij opent stad na stad en dit allemaal. Met die 9000 soldaten die over waren gebleven van de slag van Wadi Barbat. En vervolgens doet hij nog iets vreemders. Hij deelt die 9000 op in kleinere divisies. Van 1700. En hij stuurt ze naar verschillende steden. Langs de Middellandse Zee en langs de straat van Gibraltar. En... Zulke kleine divisies van soms een paar honderd soldaten waren in staat om grote steden van al Endelus te veroveren. Bijvoorbeeld Cortoba. Het pareltje van de wereld werd veroverd door een peloton van 700 man. Dit is hoe de moslims hun strijd voerden. Je kan het eigenlijk niet anders uitleggen dan in de context van deze hadith. En zo gingen de veroveringen door in het andalus En de generatie na Tariq ibn Ziyad en Musa ibn Nusayr... die zetten deze strijd en deze duwen voort. Totdat zij aankwamen. Op steenworp afstand... van welke stad? Welke stad? Parijs. Parijs. Op steenworp afstand kwamen zij... Van Parijs. Zover zijn de moslims gekomen en daar werden de moslims verslagen. Bij de, bij de slag van Poitiers, oftewel de slag van balat al shuhada Niet omdat de moslims in de minderheid waren overigens. Dit is weer zo'n voorbeeld. De moslims waren in de meerderheid. Maar omdat sommigen van hen, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, de dunya wensten. Minkum man yuridu dunya. Wat is er fout gegaan in, in Uhud? Waarom hebben de moslims daar een nederlaag te verduren gekregen... terwijl de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, in hun midden was? Dit, wat Allah wa ta'ala zegt... ...minkum man yuridu dunya. Sommigen van de sahaba... De dunja ging even in hun harten binnen. En ze zagen de rani met de oorlogsbuit. En ze gingen en ze hielden zich niet aan de afspraak. Die, de die ze met de profeet Wasallam hadden gemaakt. En dat is wat de moslims bij de slag van Poitiers ook overkwam. Ze waren bezig met de oorlogsbuit die zij gedurende de veldslagen hadden gemaakt. En ze maakten zich zorgen. Hoe moeten we dit mee naar huis nemen? Zoveel, hoeveelheid paarden en, en, en militair materieel en goud en zilver. Hoe gaan en ze begonnen? zich te zorgen te maken om de dunya. En dan, als je dat doet, dan wat gebeurt er dan? Dan komt er een nederlaag. Dan krijg je een nederlaag te verduren. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook zegt. In de hadith die de broeder vanmiddag ook heeft aangehaald: Mal faqru akhsha aleikum. Walekin akhsha en <tieden> tobsata aleikum u dunya. Kemar bositat ala ladina min publicum. Fatana versuha. Kemar het is niet, de professor me zegt: het is niet de dunja waarvoor ik vrees. Uh, het is niet armoede waarvoor ik vrees voor jullie. Integendeel, ik vrees juist dat de dunya haar deuren zal openen. Zodat jullie daarin gaan wedijveren zoals degenen voor jullie daarin hebben gewedijverd. En zodat het jullie uiteindelijk gaat vernietigen zoals degenen voor jullie daardoor zijn vernietigd. En dit is wat er gebeurde bij de slag van Poitiers. Hoe dan ook, Parijs is niet veroverd, maar L'Endelus bleef in handen van de moslims 800 jaar lang en zij stichtte daar een van de grootste beschavingen uit de geschiedenis. En el Endelus bracht grote leiders voort, zoals Abdurrahman al Dagin en Abdurrahman al nasir en hun kleinkinderen, etc. En wellicht kunnen wij op een ander moment in de toekomst dieper ingaan op deze 800 jaar... Van de islamitische geschiedenis, want er is veel over te vertellen. Maar ik ga niet een toezegging doen dat we hier een serie over gaan houden, want ik heb al genoeg toezeggingen gedaan afgelopen Ramadan. Over Feth Hisham. en Falastien, uh, et cetera, komen er inshallah Silsilat. Waar ik in wellicht dat het voor de verre toekomst misschien iets is om daar dieper op in te gaan. Voor nu, Barakallahu wat Wa jazakumullah, wa along. alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Oh, oh.